Als het goed is hebben we aan de telefoon Astrid Oostenburg... van het COC Nederland. Klopt dat?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 dus uh, die wettelijke acceptatieplicht voor scholen is natuurlijk ook een onderwerp dat wij heel graag uh, uh, willen en heel hoog op de agenda zetten. Ja. Um, uh, ik ik, ik uh, moet het interview gaan, uh, gaan afronden. Ik wil ja. je tot slot nog eventjes vragen, Astrid, wanneer is het eerste moment dat je uh, actief weer met dit onderwerp bezig bent?